Freddy van met het NOS-journaal. Premier Rutte voelt zich niet aangesproken door het VN-rapport... over de uitbanning van rassendiscriminatie. Daarin staat dat de Nederlandse regering ervoor moet zorgen... dat Zwarte Piet verandert. Zwarte Piet is geen staatsaangelegenheid, zei Rutte... in zijn wekelijkse persconferentie. Een hoedje voor een land waarin de staat bepaalt... hoe een volksfeest eruit ziet. In het rapport van de VN-commissie staat ook dat de Nederlandse politie allochtonen te vaak aanhoudt om hen te fouilleren. En er moet meer worden gedaan tegen racistisch pestgedrag op school. Verder moet het onderwijs meer aandacht besteden aan het Nederlandse slavernijverleden. Varkensboeren gaan actie voeren omdat ze in financiële nood verkeren en geen compensatie krijgen van de regering. Overleg met staatssecretaris Dijksma van Landbouw is deze week op niets uitgelopen. De varkenshouders, die zijn aangesloten bij landbouworganisaties NVV en LTO, beginnen volgende week donderdag met een actie voor het gebouw van de Tweede Kamer. Later volgen meer publieksvriendelijke acties. De varkensboeren zeggen dat ze last hebben van de Russische handelsboycott en de, daar kunnen ze geen vlees door exporteren naar het land. Het kabinet heeft de begroting voor volgend jaar rond. En een van de belangrijkste onderwerpen waar het kabinet het eens over is geworden. is de koopkracht. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden dreigden te moeten inleveren. Maar nu behouden ze hun koopkracht. Prinsjesdag valt dit jaar op 15 september. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het EK in Londen bereikt. In de halve finale won Oranje met 1-0 van Duitsland. In de finale moeten de hockeyvrouwen het zondag opnemen tegen de winnaar van Engeland-Spanje. De hockeyvrouwen wonnen de EK al acht keer eerder. Het weer. Zonnig en hier en daar stapelwolken. Die verdwijnen vanavond. Vannacht is er kans op een misbank. Morgen is het vrij zonnig met weinig wind en maximaal van 21 tot 26 graden. Later in de avond en nacht trekken er een paar stevige buien over het land. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de rand zat vooral vertraging op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Eembrug en Hoevelaak is dat 6 kilometer. Maar ook op de A12 Den Haag Utrecht tussen Gouda en Boerde 11 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam 10 kilometer. Dat kost je een kwartier extra. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen Leusden en Strand is staat 15 kilometer. Verkeer richting Zwolle vanuit Utrecht kan het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A5.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 In Zandvoort. En, en nu een uur vol zinderende zomerhit. Dit is de Zomerse 50. 50 Umma da porta vi gider va bene Si la parla miez americano Forna sa parla amor sotto luna Comma da venen cade di ai dovi 50. Ook ook op zomers50.nl Nummer 47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 50 hoor je overal. Dit jaar bij 150 radiozenders in Nederland en België. Vandaag.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 Maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij.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 41.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 In de zomerse 50. Als je bitch is het geen probleem, dan ga ik...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 Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. De zomers you 34